Al die verhalen van meneer Van Rooij hoort. Kijk, ja, ik werk zelf voor de overheid, hè. Ik ja. doe er veel en niets mee. Nou, ja. Ik kan er niks mee. En ik er niet? Ook, nee. Dat valt, ik, ik werk strikt volgens een opdracht. Wat ik al zei, ik ja. doe er veel en niets mee.